van der Linde met het NOS-journaal. Het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen gaat veel te traag, zeggen nu ook de mensen die daar zelf aan meewerken. Blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers van gemeenten, ministeries en instanties zeggen dat er te veel verschillende belangen zijn en dat de belangen van de gedupeerde Groninger niet voorop staan. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verspreiding van de Britse coronavariant in Nederland. Dat schrijven de experts in hun meest recente advies aan het kabinet. De situatie is kwetsbaar, zegt het OMT. De verspreiding van de Britse variant lijkt niet onder controle en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding in te dammen. Aan wat voor maatregelen het OMT denkt, wordt in het advies niet vermeld. Rusland zou oppositieleider Navalny zo snel mogelijk weer vrij moeten laten. Daar dringen verschillende westerse landen op aan. Navalny werd gisteren direct na zijn terugkeer in Rusland opgepakt op het vliegveld. Hij was een tijdje in Duitsland om te revalideren na een mislukte poging om hem te vergiftigen. Het is ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit gelukt om een raket te lanceren. Het bedrijf van Richard Branson liet de raket opstijgen vanaf een vliegende Boeing. Een eerdere poging daartoe vorig jaar mislukte. De raket brengt 10 satellieten van NASA in een baan rond de aarde. Het bedrijf is tevreden ermee en noemt het een ideale lancering. Virgin Orbit probeert mee te doen in de commerciële ruimtevaartmarkt. Daar is SpaceX van Elon Musk de bekendste speler. Het weer nog brede opklaringen vannacht. In het oosten kan wat nevel ontstaan. De minima daar liggen net boven het vriespunt. Elders in het land wordt het 2 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft zo goed als droog en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht... Ja, je nog steeds in... forgettable to Ik om me kids en vrouw, ben aan het bouwen bij. Leg op mijn maan, zet die oude safe. Besef alle momenten, want we vouwen wreed. Aan het genieten met mijn jongens en we kouden steek. Soms een zwarte maand en soms een gouden week. Ik geef die straat en zeg hem daarna, het is trouwens heet. De belasting denkt aan mij net als mijn oude date. Iedereen benieuwd of we die buit plus. Pak een vakantie als we uitrusten. Die paarse laat ik zo, ik neem die blauwe mee. In de oerhoes hoe ik hier tussen gebouwen zweef. Misschien is morgen zonder jou een neef Of zonder mij en wie gaat dan nog van mijn ouwe neef Of ben je aan het branden, wie komt uitblussen Pure shit, mijn fans die wachten op een rauwe tape Hou niet van geschommel, bradda, hou het street.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 Oh, jij dacht van die jackpot was gelijk gevallen. Jullie missen discipline, dat is bijna alles. Ik pak mijn deal en en ik smeer hem weer als tijgerbalsem. Geloof niet alles, je kan alles voor een prijs vervalsen. Meng je niet met mij, dat wordt een dure race. Ik praat met drama, maak jullie juwelier of case. Maar al mijn werken strekken blokken op ze sturen hees. Lijpen op je feestje wordt een dure feest. Uh, de standaard dat ik dingen on safety. Ik kan je wel vergeven, maar vergeet niet, bro Je dacht ik word als jou als ik die cake zie. Ik ben nog steeds niet zo goed. Split een nieuwe chain, heb een afnauw. Shit de fucker zelfs keek in de lockdown. Heb die ding nog eens een deis als een sportnauw. Wijst naar die bij je verleden als een touchdown. ik wil dat je goed begrijpt.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 hier en daar papieren breng alleen in shoppers Vele spotters zonder rippers hier alleen verstoppen Hier veel douane, je vliegt iedereen met negen koppen Geld wisselen, brengt je de rest, Hoe ik reken op je Hij denkt bij zichzelf, tuurlijk broertje, ik pak paper op je Ik loop de allerengste platen van de game te droppen En ik bij me kleren, maar als ik wil hoef ik niet eens te dokken Nu kijk ik verder, kan niet leunen op dezelfde brieven Je ga je dubbel moeten slaan of ga je snel verliezen Weet hoe het is om niks te hebben en met geld te schieten Dure watch, dus je kan beter via Belgje vliegen En bro ik weet je bent van steen, je ma is wel verdrietig Haap op met tracks en kan een beetje over snel genieten. Kijk waar het ons brengt als we onszelf te veel in geld verdiepen. Maar we doen het voor de fam en hebben wel principes. Uh, de standaard heb ik dingen on safety. Ik kan jou wat vergeven, maar vergeet niet bro. Je dacht ik word als jou als ik die cake zie. Maar kijk eens hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo. To split een nieuwe chain, heb enough now. Shit, de fuck is cake in een lockdown. Heb die toen nog eens een deze sport now. Wie is toe bij jou willen? Ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Jongen, ik ben op de move altijd, de move altijd. lijkt aan. jongen, dit is to altijd. Voor de family die bloed met mij. Doe ik wat ik doe altijd, doe altijd. Het ritme, ritme. van ZFM. I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick I put the singing single Ain't worried about a ring on my finger So you can tell your friend Shoot your shot when you see him It's okay, he already in my DM